Uur. Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Concurrenten RTL en Talpa gaan samen verder. Ze fuseren tot één mediareus. Tenminste, dat is het plan, moet nog goedgekeurd worden. De fusie is vooral bedoeld om videoland beter te maken. Zo willen ze beter kunnen concurreren met Netflix en HBO bijvoorbeeld, zegt RTL. Wij denken door samen te gaan met Talpa dat wij nog beter kunnen investeren in Nederlandse content. Dat dat echt het verschil gaat maken, ook naar de toekomst toe, ten opzichte van al deze internationale spelers. Want die zullen zich voornamelijk richten op internationale content. Hoeveel geld er met de deal gemoeid is, is niet bekend. De tv- en radiozenders blijven gewoon bestaan. Alle kinderen die door de toeslagenaffaire zijn opgegroeid in armoede... en te maken kregen met gezinsproblemen, krijgen een financiële compensatie. Het gaat om 1500 tot 7500 euro, afhankelijk van hun leeftijd. Het gaat om ongeveer 70.000 kinderen en jongeren. Ze krijgen ook mentale hulp. Meer migranten proberen illegaal Europa binnen te komen, ziet de Europese grens- en kustwacht. In de eerste vijf maanden van dit jaar telden ze er 47% meer dan het jaar ervoor... Door de pandemie was het vorig jaar heel rustig, omdat je niet zomaar kon reizen. Nu dat weer deels kan, zijn er ook meer migranten. En maar twee wedstrijden op het EK over een uurtje. De beslissing valt in Pool D. Engeland en Tsjechië spelen tegen elkaar. Ze zijn allebei al geplaatst. Belangrijker is de wedstrijd Kroatië-Schotland. Als Schotland wint, kan het de eerste keer zijn dat de Schotse mannen doorgaan naar de knock-outfase. Het gaat op de Schotse radio vandaag maar over één ding. De belangrijkste wedstrijd ooit. is De wedstrijden zijn ook nog voor Oranje belangrijk. In drie van de zeven scenario's is de tegenstander in de achtste finale de nummer drie uit Pool D, de pool van vanavond. Dus kan bijvoorbeeld Kroatië of Schotland worden. Dan heb ik het weer nog. In het zuiden kan een buitje vallen. Voor de rest blijft het droog vanavond. Vannacht koelt het af tot een graad of 11. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag. Af en toe zon, af en toe grijs. 19 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de N205 Nieuw-Ven op Haarlem. Bij Haarlem is de vertraging iets minder dan 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zombi. Zandvoort een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Yes. Hele goedemorgen, luisteraars. Welkom op deze uh, fraaie zondagochtend. Uh, 20 juni. Uh, uh, en je luistert natuurlijk naar ZFM Jazz. Uh, ook deze zondag maken we weer een, een mooie reis door het rijke jazzlandschap. Uh, met fijne, inspirerende jazzmuziek... en uh, af en toe een mooi verhaaltje tussendoor. Uh, ja, het, het instrument wat uh, een beetje centraal staat... is de bazoen. Dat is een soort uh, fagot. komt niet zo gek veel voor in de jazz. Maar het leek me toch wel eens leuk... om ook wat onbekende instrumenten te laten horen. En natuurlijk zit er ook weer heel veel gewone jazz bij. Uh, ik heb onder andere als gitarist, uh, Eddie Lang, uh, Jeff Beck, Emily Remler, uh, Russell Malone, Larry Corral. nou Vocalisten Karen Souza, Imelda daarmee, Wilma Baan, dame van 69, net een nieuwe cd gemaakt. Kirsten Korp, Didi Bridgewater, saxofonisten Roy Hargrove, Benjamin Herman, Sam uh, Newsom. Uh, dat eigenlijk te veel om op te noemen, we moeten maar gewoon beginnen. En omdat het uh, zondag is, beginnen we met deze fraaie klanken. Sunday Morning van een groep genaamd Bassa. De ...Duitse formatie bassa en quintet. Uh, ja, een beetje wereldmuziek klinkt het ook achtig. Ik moet zeggen dat ik het wel, wel leuk vind. Uh, viool, klarinet hoor je duidelijk. Bass, percussie en gitaar. Met elkaar een mooi gezelschap. Leuk om de zondagochtend mee te starten. Sunday morning. En het kwam van een cd Media Luna... Uh, 20 juni is het ook Vaderdag. En uh, ja, er moet natuurlijk wel een muziekje bij. Iedereen kent natuurlijk het nummer van Horace Silver, A Song for My Father. En ik heb deze keer gekozen voor de uitvoering van uh, Dee Dee Bridgewater. Jazz is, en dat komt van een cd'tje Love in Peace. Een cd uit 1995. Een lekker vlot nummer. En ik heb nog eentje opstaan... Voor, uh, richting Vaderdag. En dat is van Brian Bromberg... Brian bon Bromberg is begonnen als drummer uh, op de high school. Toen zag hij een keer. Uh, toen is hij ook Cello gaan spelen. Maar dat vond hij niet zo geweldig. En uh, toen zei een muziekeraar: Hé, hey, daar heb ik nog een bas staan. Probeer die eens. En op dat moment was hij gegrepen door de bas. En uh, ja, een bekende Amerikaanse uh, bassist. Uh, die heeft een, uh, een collection Goodbye gemaakt. Ik denk dat zijn vader toen overleden is of zo. Daar staan allemaal prachtige nummers op. Goodbye uh, for my father is van deze CD. Mooi nummer. Wel een stuk rustiger. klanken van Brian Bromberg... Uh, ...van een cd uit 2003... ...Collection Goodbye. Uh, zijn broer speelde overigens op de drums, dacht ik. Uh, een zangeres waar ik uh, ja, veel waardering voor heb... ...is uh, Karin Souza En van haar het volgende nummer... ...Waiting for a Train... Uh, ...komt van een, uh, een uh, cd ...Language of Love. Mooi nummer. Als je op het perron staat en wacht op de trein... Luid, ...dan krijg je dit in herinnering. Uh, ook het uh, begin is leuk met een accordeon. the ghost Who lives on the hill Waiting for a train Living for the past Staring down a track With her eyes closed Kissing goodbye The moment sleeping by That's town. She staring down the track with their eyes closed kissing and goodbye the moment sleeping by that all she knows Language of Love. Um, de vorige keer dat ik aan de beurt was, heb ik uh, de, de, uh, zeg maar de, uh, de vibrafoon uh, nogal uh, nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Maar toen heb ik eigenlijk niks gedraagd van uh, Gary Burton. Vandaar dat ik dat nu goed maak. Gary uh, Burton samen met pianist Makoto Ozone. Monk's Dream komt van een CD face-to-face. Face. Uh, nee, ik, ik vergis ik komt van. Ja, face-to-face Face komt hij van. Oké, okay, komt ie. Gary Burton en uh, de Makoto Ozone Monk's Dream. Uh, er is iemand in Nederland die uh, met uh, regelmaat van de klok cd uitbrengt. Is zijn naam is Benjamin Herman. En uh, die heeft laatst weer een uh, CD uitgebracht. Collected Ballads 2021 uitgebracht. Er staat het mooie nummer op. Slow Hot Wind. Wat hij samen speelt met Daniel van Picards op piano en zang, denk ik. Komt ie. Komt ie. A slow hot wind. Nou, dat was de afgelopen dagen wel het geval natuurlijk. best wel lekker van de week. Uh, het is een stuk frisser de laatste dagen weer. Maar goed, wie weet wat er nog allemaal komt. De, uh, inmiddels uh, wat andere muziek... en dan is het tijd voor een Hammond-orgeltje. En ik heb deze keer gekozen... voor Babyface Willet. En uh, die, uh, van zijn cd... moet ik zeggen... S uh, even kijken hoe die cd ook alweer heet. hoor. Moet ik even opzoeken... De cd van Baby, Baby uh, Stop and Listen. En van een bekend nummer. De melodie ken je in ieder geval de work song.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 Willet uh, op de Hammond. Uh, ja, tijd voor wat uh, crossover muziek zou ik bijna zeggen. Een heel bekende LP is een, een uh, LP Now and Then van de Carpenters. En daar staat een mooi nummer op... wat ook door een aantal jazzmuzikanten gespeeld is. Dus ik maak er dus een 3 in eentje van... ik draai het nummer van de Carpenters. Uh, de, de composities van Leon Russell dacht ik uit mijn hoofd. En ik, daarna had ik iets horen in de uitvoering van... Uh, David Sandburn en Sam News Newsome. Dus uh, tijd voor uh, this masquerade. But not finding understanding anyway. We're lost in this man. uitvoering van de Carpenters. En ik heb nu klaarstaan Sam Newsom. En dat is een, een ja, Amerikaanse saxofonist, geboren in 1965. En die geeft toch een iets andere interpretatie, een klein stukje daarvan, om te laten horen hoe dat klinkt. Het is toch een iets andere invulling van uh, This Masquerade dan The Carpenters. Meer de jazz kant eigenlijk natuurlijk. En dan heb ik nog een van uh, uh, David Sandborn. Die zal ik ook een stukje laten horen. Een kort stukje, want het is helemaal uh, smooth jazz, zou ik maar zeggen. De vraag is dus wat prefereer je? Prefereer de Carpenter, Sam Newsom of uh, David Sanborn. De Drie verschillende stijlen natuurlijk. Uh, ik had gezegd de bazoen. Daar heb ik de hoogste tijd iets van te gaan draaien natuurlijk. En een van de spelers die op de bazoen uh, speelt is uh, Illinois Jacket. En dat is een nummertje uh, Round Midnight. Speelt hij op de bazoen. Luister, het is een uh, soort fagot ik zou zeggen een soort bas van God het is een hele zware klank en het klinkt wel heel bijzonder vandaar dat ik het dus uh, uh, laat horen round midnight van de bezoen van uh, Illinois Jackets... Round Midnight, bekend nummer natuurlijk. Want ik heb nog een paar uh, bezoenstukjes staan... en ik wil er voor de klok van 11 uur nog eentje laten horen. En dat is van Joe Venuti en Eddie Lang. Joe Venuti violist, Eddie Lang, pianist. En die hebben uh, ooit een uh, nummertje opgenomen... Running Racked. De bezoen... Uh, uh, daar wordt de bezoen gespeeld door Frankie Trumbauer. Dat is ook een hele bekende bazoenspeler. Luister en geniet. of op de viool, Eddie Lane, gitaar en uh, Frankie Trumbauer op de bazoen, gezegd Een oud nummertje. Ja, de bazoen werd vroeger veel gebruikt... toen er uh, eigenlijk nog symfonische jazz was. Dus uh, vanaf 1920 zo'n beetje. Na 1960 werd het zo minder. Maar er zijn er wel onder andere Chick Corea. Dat zal in de tweede uur draaien. Heeft ooit gebruik gemaakt van een bazoenspeler. En we gaan de tweede uur natuurlijk rustig verder met het draaien... van mooie jazzmuziek. Ik hoop dat je naar tweede uur er ook bij zal zijn... Want wat staat er onder andere op de Wilma Wilmabaan? Imelda daarmee. Uh, Jeff Beck, uh, Kristen Corb, Roy Hargrove. Nou, eigenlijk te veel om op te noemen. Ik zou zeggen: neem een slokje koffie. En tot na het nieuws van 11 uur. See you. About a big hand for Ernestine Anderson? You're in for a big treat.